To the dance, throw your wiggling girl. Looking at your booty, got my eyes in a swirl. Just because you can't stop wiggling, girl, you and your girl, so you're wiggling girl. Makes me wanna do that wiggling, girl. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Utrecht is Anton Geesink overleden. Geesink stond 16 jaar lang aan de judo judotop. 1951 deed hij voor het eerst mee aan een Europees kampioenschap... en werd hij meteen tweede in zijn klasse... In de jaren daarna won hij 21 Europese titels in verschillende categorieën. In 1961 veroverde Geesink als eerste niet-Japaner de wereldtitel. En in 1964 behaalde hij de gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Als lid van het Internationaal Olympisch Comité... werd hij verdacht van omkoping rond de Olympische Spelen in Salt Lake City. Gezink werd niet geschorst, maar kreeg een waarschuwing. Anton Geesink is 76 jaar geworden. Informateur Opstelten denkt dat het nieuwe kabinet kort na Prinsjesdag aantreedt. Hij denkt nog maximaal twee weken nodig te hebben voor de onderhandelingen. Dat is langer dan hij eerder dacht. Volgens Opstelten zijn de onderhandelaars van CDA, VVD en PVV een eind op streek. Volgens Opstelten zijn er nog wel een paar hobbels te nemen. De wateroverlast door de regen in de Achterhoek neemt langzaam af. In Lichtenvoorde is de brandweer de hele dag met minstens 60 man bezig geweest met het wegpompen van het regenwater. Inwoners hadden hun drempels beschermd met zandzakken... die werden uitgereikt door het waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap had de gemalen op volle sterkte aangezet... waardoor de lichte voorders langzaam weer op het droog gekomen. tbs lus en de kliniek van de Pompenstichting in het Brabantse dorp Zeeland... mogen per 1 september weer met verlof. Minister Ballin heeft een plan van de stichting goedgekeurd... om de veiligheid tijdens het verlof beter te waarborgen. Zo is de in- en uitgangscontrole van de kliniek aangescherpt... En zijn alle verlofaanvragen opnieuw beoordeeld. Het plan werd opgesteld nadat een TBS'er die onder toezicht van de Pompenstichting stond in Uden een vrouw had neergestoken tijdens hun verlof. Het weer: steeds meer opklaringen, plaatselijk nog wel een enkele lichte bui. Morgen stevige buien met kans op onweer. Tot maximaal 19 graden.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 Okay